Dit was Vrijdagavond Live met een extra jazzprogramma, samenstelling en presentatie Tom Hendricks. Maar natuurlijk is er aanstaande zondagmorgen weer CFM Jazz. Daarom zeg ik mede namens mijn collega's en zangeres Ruth Brown, we'll be together again. Here in our moment of darkness, remember the sun has shone. Laugh, and the world will laugh with you Cry, and you cry alone No tears No fears Remember Heart. We'll be together again. Your kiss, your smile. Don't let temptations surround you, and don't let the blues make you bad someday.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 Dat is door IOC-voorzitter Rogge bekendgemaakt. Rio kreeg in de laatste stemronde meer IOC-leden achter zich dan Madrid. Rio kreeg 66 stemmen, Madrid 32. In de eerste en tweede stemronde waren Chicago en Tokio al afgevallen. Het is voor het eerst dat de Olympische Spelen in Zuid-Amerika worden gehouden. Op het beroemde Copacabana-strand in Rio vieren tienduizenden Brazilianen feest. De Braziliaanse president Lula en voetballegende Pele waren naar Kopenhagen afgereisd om bij het IOC voor Rio te pleiten. Lula zei dat de keuze voor Rio een overwinning is voor heel Zuid-Amerika. Voor Chicago, de eerste afvaller, was president Obama speciaal naar Kopenhagen gekomen. Het was voor het eerst dat een zittende Amerikaanse president persoonlijk bij de stemming aanwezig was.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 Vannacht viel in Messina in drie uur tijd 230 mm regen. De Italiaanse regering heeft delen van Sicilië tot rampgebied verklaard. Daardoor komt er extra geld vrij voor hulpverlening. In Amsterdam is de AEX-index voor het eerst in ruim drie weken vanavond gesloten onder de 300 punten. De beursbarometer leverde ruim 2% in en sloot op 299 punten. Alle hoofdfondsen lieten rode cijfers zien. Oorzaak zijn tegenvallende Amerikaanse banencijfers. Vorige maand gingen in de VS ruim een kwart miljoen banen verloren. En dat is veel meer dan verwacht. Het weer bewolkt, vooral in het noorden en oosten, een enkele bui. Morgen waait het stormachtig en valt opnieuw af en toe regen. Het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. See it. We are coming to you. We are coming to you.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 Five, four, three, It in the house, Goedenavond! It Mijn naam is DJ DJJK en we trapten natuurlijk af met nieuwe muziek hier bij See It. En wat hadden wij? Kroeker Futuring, Cardinal, Offshell en Mar Carla Marie. Put your hands on me in de Blake Noise Remix. En See It zou Sie niet zijn als tegenover mij. Niet de one and only! DJ Tenhoven hier achter de microfoon zit. Goedenavond, Joey! Goedenavond, Sansforti en alle mensen over de hele wereld die meeluisteren naar dit programma See It! Het programma met de lekkerste danse de beste nieuwtjes. En de lekkerste live sets op de vrijdagavond. Ja, en wat hebben wij vanavond allemaal wel niet in de show? Want hij zit weer bomvol, volgens mij. Ja, nieuws over David Ketten. Hij komt naar Nederland. Honger, wat ga ik jou vertellen? Het afstand Dance Event komt ook weer met een paar vette feesten... ...waaronder de Escape die een hele vette programmering die week heb. Ook nog een aantal andere feesten. En voor de mensen met herfkriebels, daar heb ik ook nog een leuk feestje voor. En natuurlijk zou ik ten over niet zijn als ik tien voor tien... Weer ...de veste feest bij elkaar verzameld heb, namelijk in de Partyguide. Ja, en de strandfeestjes, het is officieel helemaal over... Ben jij nog naar het slotfeest geweest van BLM 9 afgelopen zondag? Nee, zomer. nee. Ik, had nee. Het, uh, ik moest zelf rijden overdag. Dat is jammer. Dus we hebben vanavond geen review hoe het was. Wat we wel hebben, onze mailbox. Hij staat gewoon weer als vanouds open. Dus he heb je ongein of wat dan ook. Wil je wat weten? Wil je wat vragen aan ons? Stuur het gewoon naar... Seeit En dan komt het hier allemaal in de studio binnen. Hé, hey, ik heb een lekkere nieuwe plaat meegenomen. Jason Bach en Jess... All to me. En ja, het klinkt al als Daniel Bovi en Roy Rocks. En dat is het ook. Ze hebben hem lekker in de remix gegooid. Tot 12 uur. Lekker genieten van de lekkerste dit. Dit is shit. Mijn Mind en uh, die tweede single, ja. Love Me. Ja, het is, het is de vokale, echt, ja, ik vind hem lekker. Het, uh, die vorige is ook nog een bepaalde versies uitgebracht, want ik dacht van, wat hebben ze in godsnaam aan nou gedaan? Dan maak je zo'n clubklapper? maar deze helemaal goed, Jason Bach en Jas yes, Al Je zult hem vaker horen hierbij, zie je en waar je hem ook zeker zult horen... Dat is denk ik op het Amsterdam Dance Event, want dat staat hier helemaal voor de deur. En Joey, wat staat er met Ministry of Sound te gebeuren? Terwijl de herfst aan intrede in Nederland doet, viert House sexy nog vol op de zomer door. House sexy pakt op 23 oktober aanstaande extra grote uit met de special edition ter viering van het aankomende Amsterdam Dance Event. Het event, het initiatief en een farmeuze Ministry of Sound staat gerand voor een stijlvolle get-together, gevuld met opzwepende funky house en rockende electro beats. Niemand minder dan Freemasons, de meest succesvolle remixers van de UK, zetten tijdens deze avond Hotel Arena in Amsterdam op zijn kop. Deze muzikale performance wordt gevolgd door de Top of the bill line-up aan DJ's, namelijk Iwerky, Dennis Christopher, Patrick Hagenaar, Greg van Buren, Sebastian Davidson en DJ Decky nemen plaats achter de trijtafels. MC Coral zal met haar betoverende stem en lyrics de avond vooral ondersteunen. So be sure to get a ticket and show us how sexy you are. House sexy is een pronkstukje van Minimi's Ministry of Sound. Die met een legendarische club in Londen, een muzieklabel en residentie over de hele wereld toonaangevend is in de internationale dance scene. Sinds 2005 heeft House sexy zelf ook bewezen een sterke speler in de internationale muziekscene te zijn. House sexy biedt feestgangers een uiterst stijlvolle maar toegankelijke weg naar funky house en electro door een global sound. ...aan de massa te introduceren... ...won House sexy al het hart van de mening clubber ...en over de hele wereld. Van de wereld in Australië... ...tot de sensuele strandclubs in Zuid-Amerika... ...tot de experimentele discotheken in Europa. Met de introductie van de inmiddels 13 albums... ...modeshows, Ibiza seizoenen... ...en ontelbare Credible Clubavonden... blijft de stijlvolle dancebrand uitgaanspubliek verrassen. De muzikale duo op Brighton, UK... Heeft een plek veroverd als een van de meest veelgevraagde gevraagde de, van de dancewereld. De Freemasons. Zij maakten vier jaar lang geleden met hun debutsingle, de Jackie Moore sampling van Love on My Mind, de grote indruk in Clubland. Het nummer werd veelvuldig gedraaid op de uk dansvloeren... en kreeg al snel de prominente plek in de hitlijsten. Met hun tweede top 20 hit Watching, geproduceerd in samenwerking met de getalenteerde Amal Ana Wilson, bewees Freemasons dat ze één vlieg zijn. Vier jaar verder boord Freemace tot de gevestigde orde en staan er een groot aantal hits en indrukwekkende samenwerking op hun naam. Met een top 10 hit Uninvited, een koffer op het origineel van Alanis Morissette, bakken duo in Europa ook door en in de Verenigde Staten. En de tickets zullen dan. How Sexy Amsterdam Dance Event Special vindt op 23 oktober van 11 tot 5 plaats in Hotel Arena Amsterdam. Tickets zijn verkrijgbaar via www.hotelarena.nl en bij alle Primera's. De kosten zijn 15 euro en aan de deur kosten de kaartjes 18 euro. En nog iets, als je zeg maar al die feesten af wil gaan. Er schijnt ook een uh, combi-ticket te zijn. Dat als je zo'n Amsterdam Dance Event ticket hebt. Dat kost eventjes. Je moet even in de bel tasten... Maar dan kom je elke club binnen. ...waar artiesten zijn. Dus dat kan misschien nog wel voordeliger zijn... ...als je denkt, nou, van ik ga van de ene club naar de andere club... ...dit is niet leuk, maar dat wil ik wel zien. Nou ja, zo'n kaart 100 euro kost vijf dagen... ...en zo'n kaart, kaartje kost gemiddeld 15 euro aan de deur. Nou, de kaarten waren iets duurder geloof ik. Maar ja, je komt ook uh, bij bepaalde workshops uh, kom je binnen... ...waar andere mensen gewoon niet binnenkomen. Dus kijk gewoon eventjes op de website van Amsterdam Dance Event. Kan niet missen. Hey Joey, ken jij nog de Clubheads met i... Ja, zeker. Drunken nou. Monkey was het toch? Ja, Drunken Monkey, uh, aka de, Clubhead. de Clubheads. Dat waren de Clubheads. Dat waren de Clubheads, ja, je hoort het een beetje in de sound. aqua diva ja, Ik denk, nou weet je wat, we doen het in 2009, nog eens dunnetjes over. Dit is ie Binnenkort eventjes kijken, vast en wel, vast wel zeker op YouTube te vinden. En ja, Joey, dat NZ dan, Dance Event, ja, het staat eraan te komen en het belooft grootser dan ooit te worden. Want wat hebben we met de Escape te maken? Na de geslaagde lancering van twee nieuwe avonden, Bad and Sad Dite, and in september verwacht de Escape in oktober de grote namen uit de wereldwijde dance zien. Niemand minder dan Paul van Dijk... ...Vettelecran, Chucky, Ron Carroll... ...Army Van Buren... Gate en Chicane doen de grootste club... ...in het hartje Amsterdam aan. Van woensdag 21 tot en met zondag 25 oktober... ...kan je genieten van de creme de la creme... ...qua DJ's en live acts... ...verspreid over verschillende avonden... ...in de zalen van de Escape Complex. Labels, boekingsbureau, organisaties... ...en club events als Flamingo Nice... ...Batteria, Armada... ...Sneakers Music strijken hier... En uh, staan allemaal voor één ding: kwaliteit, net als de Escape. Veldsix en Party Scene hebben een film gemaakt waarin je ziet wat de Escape de komende tijd in petto heeft. Op www.escape.nl vind je een zeer uitgebreide en volledige dance-fab programma. Naast Escape, Escape Deluxe en Escape Studio gaat in oktober ook los in café en restaurant de Kroon, waar je elke donderdag, vrijdag en zaterdag van 11 tot 3 kan genieten van de beste muziek en cocktails.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 Zaterdag 24 oktober is de tijd voor het Amsterdam Dance Event. Framebusters in samenwerking, is de samenwerking aangegaan met de Kings of Ace. En dat betekent een modder line-up met de volgende topartiesten, namelijk Chucky... ...Sundry James en Ryan Marciano, Afrojack, Raymundo, Ricky Livaro, Shermanology... ...Jessia, Daniel Bovi en Roy Rocks, Carita Lanina, Rehab, Hitmeister D... ...en Tom de Neef en Paco en Frederik. Deze bizarre rij namen zegt genoeg, dit wordt een onverpaste knaller... De maand wordt op 31 oktober afgesloten met Raimundo en Nero Styles, die een extra lange set gaan weergeven. MC Janto doet de vocalen en de deluxe wordt gehoofd door Ruby X. Ja, even de programmering. Van woensdag tot en met zondag en dat belooft wat. Op woensdag is Armada Night met Army van Buren, Blake Jarrell en C-Kane. In de Escape Studio is Threesome met onder andere Cliff Koenraad, Cosmic Gate, WW, Marcel Woods en Simon Patterson. Op de donderdag is Flamingo Nijs nice met Ferdeligan, Funkerman, Patrick LeFunk, Hartwell en Bjorn Wolf. En in de Escape uh, Lounge is de Anna Agency met Barbie Moore, Hartwell, Bobby Burns, Olaf Pasoski, Gandy Katana en Ronald Molendijk. Dan de vrijdag, Batteria met Richie Bas, Gregor Salto, Ron Carroll en Cindy Samson. In de Escape Club is daar Paul van Dijk met de beste Paul van Dijk. Hij trekt erop met Giuseppe Ottaviani, Vilo Perry en Steve Mulder. Dan gaan we door naar de zaterdag met de Kings of Ace. Daar draaien Daniel Bovi, Cindy James, Ryan Marciano, Chucky, Afrojack, Raymundo, Ricky Livaro, Shermanology, Jassia, Kalita, Alenina, Rehab, Hitmeister D, Tim, uh, Tom de Neef En uh, ja dan nog de zondag met de After Party. Waar de stijlen van Detroit en Chicago Hoos gedraaid worden. Waar het allemaal mee begonnen is. Nou... Als je nog niet in je agenda hebt staan wat je moet doen op die dagen 21 oktober tot en met zondag 25 oktober. Nou, plak die maandag er gewoon eventjes aan vast voor een snipperdag. Want als je deze dagen gewoon naar al die clubs gaat, dan ben je helemaal brak denk ik. Ja, zondag ga ik weer de Trees om. Ongelooflijk. WW. Als, als je het allemaal ziet staan, hey, wat een line-up. En dan de uh, Funkermemers in januari ook heel erg goed in de escape. Ja, Funkerman vind ik toch persoonlijk beter dan Fred Lecran. Ja, uh, uh, gezien zijn producties, zijn remixen. Fred die heeft toevallig met uh, dat zijn nummer dan gescoord. Uh, ja, ja, twee nummers, hè? Ja, oké. Okay. Maar put your hands up For Detroit, dat is toch wel. Dat, was zij, grote doorbraak. dat is zijn grote doorbraak geweest. Ja, daardoor is hij opgepikt uh, in allerlei andere landen ook uh, ermee. Met Madonna meegegaan. Ja, dat is zijn grote uh, draai uh, gebeuren Zeker. En geweest. Zeker. dat vrijdag gewoon heel hard knallen met Paul van Dijk. En dan zaterdag hoor lekker, ja, op een andere manier knallen, met Chucky, Afrojack, ja, Daniel, Bobby en Roy Het heeft voor iedereen wat wil's, want ja, als ik zie ook uh, Lisa en Voltax, uh, die staan dan uh, bij de Sneakers uh, Music International. Nou, die zijn ook upcoming, hoor. En als ik al die remixen hoor uh, en uh, gewoon hun uh, releases, vind ik ze dan weer harder knallen als uh, Eric, e. Ron Carroll en. Uh, wat hebben we nog meer bij elkaar? Ja, nou, ik hoop dat hij er ook een weekkaart voor is. Dat je één kaart koopt voor, uh, voor uh, pak en beet 100 euro. En dat je gewoon, uh, ja... Nou, ik denk dat we zo wel onze contact hebben. Dat je het hier uh, niet voor nodig hebt, uh, Joey. Want uh, ja, ik zie hier ook Raymundo staan uh, met zijn uh, single. Dat hij opnieuw wordt uh, uitgebracht in een uh, nieuwe remix. Hij heeft hem al gedraaid uh, in het, feestje van, het slotfeest van de Republiek. Dus ja, heeft hij een nieuwe single. Nou ja, zijn oude uh, nummer. Daar is een nieuwe remix uh, zoals bij de meeste nummers. Hoe heet die uh... ook weer? Uh... Ja, je noemde hem net op. Zo'n uh, melodietje was het toch? Ja, zo'n melodietje was het. We gaan hem gewoon binnenkort even in de studio halen. En dan uh, gaan we even uh, kijken wat we, uh, of we hem ook even hier kunnen draaien. Want hij is nog niet uit. Wat wel uit is. Dat is Nick en Danny Shetland. Baila in de Rob Hero remix baila baila! Doe, doe, doe, doe, doe, doe, doe. En als je denkt hij lijkt voor Rotteveel of Kid Down, inderdaad. Eén exact een kopie. Maar wel zo lekker. <middels> Ja joh, jij, jij hebt er tijd, uh, jij hebt er last van hè? Af en toe wel ja. Oh. Na de succesvolle editie van Zomer Kriebels Festival is er na het wisseling van de seizoenen de perfecte gelegenheid om een nieuwe editie van Kribbels. Om zaterdag 18 oktober zal in Centraal Studios de Utrecht herstkribbels losbasten met twee area's welke pol staan van live acts, modeshows, interactieve art en natuurlijk de beste DJ's. Voor de house en club edics is er niemand minder dan Ron Carroll. De House Master uit Chicago wordt ook al bekend van de Nike song. En What a Wonderful World. Deze, is een, uh, deze man is een van de grootste gezichten in de US house. Zijn funky, bumpy sound en zijn deliverance maken zijn performance tot onvergetelijk. Met een set waar je niet stil kan blijven staan. Ook op deze kriebels is Mr. Dirty, D Dirty Dutch DJ Chucky van eigen Hollandse bodem aanwezig. Met zijn net le let the bass kick in Miami laat hij tegenwoordig elke dansvoer doen schudden. Hij blijft verrassen met zijn unieke sets en is het luisteren dus zeker waard. Dan een DJ uit de stal van de veelbelovende upcoming artist, DJ Quintino. Bekend als zijn nummer 1 is Raptors Armas en natuurlijk de plaats van de afgelopen zomer Heaven, samen met Mitch Crown. Hij is deze editie van de Kribbles meer klaar dan ooit om je te laten horen welke muzikaal houdt hij het gesneden. Een duo wat geen introductie meer nodig heeft zijn Sunny James en Ryan Marciano. Hun zout creëert een vibe, en energy, welke waterdichte grans die heeft dat het dak van deze editie van winterkriebels, of ik bedoel herfskriebels, er af zal van gaan. Verder kun je ook nog volop genieten van skills en sounds van Shermanology, Lucian Ford en de winnaar van de zomer de Kriebels, talent stage van DJ Quinten van Honk. Voor de liefhebbers van Techno en Minimal is er weer een heerlijke lijn waar iedere rechtgeaarde liefhebber maximaal aan zijn trek komt met onder andere DJ Remy. ...afkomstig uit de eerste generatie van de clubleden en tevens producer... ...welke al vele jaren binnen en buitenland rijdt. Ook is de man zonder schaduw aan de lijn up toegevoegd. Zijn uitzonderlijke platenkeuze en liefde voor de mel melodieuze muziek... ...vormen de basis voor eigen kenmakende sound waar je deze nacht van kan genieten. Verder is Darko Esser de winnaar van de zomerkriebel Talent Stage... ...en Alex P en uh, Rudici van de partij... Wil je kans maken op kaarten van deze editie van Herskriebels op zondag 18 oktober? Dan ben je van harte welkom op www.kriebels.nl ...waar je het interactieve Kreebos Casino volop je geluk kan beproeven... ...op de Kreebos Superlot Machine... ...waarmee je kans maakt op VIP kaarten voor de Herskriebels. Kaarten kosten 25 euro's en verkrijgen we krijgen bij de Primera Verdeckershop... ...Ticket Online en Paylogic. Hey Joey, en ik krijg hier gelijk een mailtje binnen van Miranda. En Miranda zegt... ...ja, ik hoor DJ Chucky en let de bass kicken in Miami, bitch... En ik heb daar verschillende andere versies van gehoord. Klopt dat allemaal? Wat, wat is er allemaal van gemaakt aan bootlegs? Uh, ik ben in Bloemendaalstret. Ik ben in Amsterdam, bitch. Ik ben in uh, Ibiza, bitch. En dan eigenlijk ook nog min of meer de vraag van Miranda. Kunnen we er straks eentje voor draaien? Ja, uh, tune in en zie je bitch. Oké, okay, dat lijkt me een hele mooie. <laughs> je gaat hem straks vanzelf voorbij horen komen. We gaan eventjes zoeken een plaats... Die bij mij al een tijdje in de map zit. maar het toch echt ontzettend lekker is om nu ook het eerste uur gedraaid te worden. Mark Knight en D. Ramirez. Downpipe. Ja, kom maar onder die taal vandaan. Bij de downpipe. Jordan hem hier bij See It. Drie uur lang de lekkerste des. Keier door je speaker. Dit is hier. Echt wat een vette plaat is dit! Mark Knight en Dear Downpipe. down je hoort hem hier shit. Nou, ik ben zeker bij een goed feest dat je hiermee de hele zaal plat krijgt. Dat denk ik ook wel, ja. Oh, heerlijk zeg. Ongelooflijk. En ja, David Quetta, dat is ook zo'n naam. Die krijgt ook wel een zaalplat. Mr. Fuck me I famous David Quetta is coming to Amsterdam to party with the Amsterdam dance event on Saturday 24th of October. Heel, uh, ja, hij gaat rijden voor een 4 uur durende zet in de cent in, uh, ja, in de Amsterdamse slooterdijk David Guetta wordt gesupport door Chucky en Afrojack. Door uh, ja, steeds in die lijst te verschijnen met allemaal tracks zoals uh, ja, met Aiken en Kelly Rowland is hij een heel begrip geworden. Hij heeft ook nog in de Pacha gedraaid in Ibiza waar het elke week weer helemaal los ging. Hij behoort nu tot de A-list celebrities. En ja, misschien wordt hij ook wel nummer 1 DJ van deze wereld. We gaan het deze maand horen. Ook heeft hij de DJ Awards uh, gewonnen voor de beste DJ. Dat is uh, naast de met een andere award uh, die uh, uitgedeeld wordt. En hij is de Best Ibiza Night Winner Award. Ja, hij heeft ook een album uitgebracht, namelijk One Love. En hij is al in de top 10 beland in de UK. En hij heeft de hitlijst bereikt al met Love Takes Over en Sexy Bitch. Chucky is ook aanwezig. 24 oktober. En Everett Jack is natuurlijk uh, ook aanwezig met zijn track Toy Friends. Die op het Nederlandse album staan van David Guetta. Tot zover David Quetta Het Amsterdam Dance Event. Toch Joe? Ja. ja uh, of had jij nog wat verder in te brengen? Nee, echt niet hè. Nee. Nou, dan heb ik wat erin te brengen. Lekkere muziek. Young Rebels. Eddie Tonek. En Francesco Diaz. Dan krijg je Perfect Moment. In de Owen Meijer Emix. Thank you. 14, dat betekent nothing else more than... The Party Guide. Waar ga je die zieken naartoe? Ik ga het jullie allemaal vertellen. We gaan beginnen in Haarlem met het feest City in de lichtpubliek. De kaars kosten 15 euro en het begint vanaf half elf. De line-up, Sundry James en Ryan Marciano, Peggy Begovic, Daniel Bovi en Roy Rocks, Alice Cruz, Jeter Ancotta en Lex en En ik kan je zeggen, ik ben er vorige week geweest. Toen was het uh, niet dit uh, leuke feest, maar het was gewoon... Een leuke zaal. Gaan we door, Joe? Door naar Amsterdam met laten Lovers, de 4-year anniversary. De kaars kostte 15 euro en het feest duurt van 11 tot 4. De line-up: Roog, Cindery James en Ryan Marciano. Chris Rocks, Jasper Clash, MCG en MC Crown. Door naar de andere locatie: Weste Unie en de Weste Liefde. Het feest is Release Yourself plus Stealth. De kaars kosten 20 euro en het duurt van 11 tot 5. De line-up in de Release Yourself stage, Roger Sanchez met een 6 uur durende solo set. In de, de line-up Stealth, Beste Liefde is de line-up Gregor Salto, Hartwell, John Star, Gabriel en Castellan. Dan gaan we door naar de SK met de Face Frame Framebusters. De kaars kosten 15 euro en het duurt van 11 tot 5. In de line-up staan Raymundo, Mark Benjamin, Stephen Kay. MC Miss Banti en in de luxe staat Justia Walter. Het laatste feest van deze agenda is de Premium Edition met David Guetta, Club Nox in Antwerpen. De kaars kostte 20 euro en het vanaf 11 uur. En de line up is Licious, Mr. Grammy, Ivers V en David Guetta. Ja, jij denkt, nou we gaan gewoon eventjes niet meer naar Bloemendaal, we pakken gewoon eventjes de landgrenzen uh, erbij. Ja, ah, en 2,5 uur met de auto naar mee hè? Ja joh, nou ja, je bent ook al de TT-hallen geweest, dus ah, da daar valt alles mee. De Armin van Buren was er ook helemaal in geweest met de auto, dus dat, ja, het is goed te doen. Nou ja, ik wacht wel het MCM Dance Event af, dan staat hij hier gewoon in de cent. is dus, uh, wel zo dichtbij. Hé, hey, uh, we hebben ook een reactie gehad natuurlijk. Jij, wou, jij moet een plaatje gaan draaien, joh. Ja, speciaal voor Tom, Frank en Roberto, die thuis helemaal aan het los gaan zijn onder het genot van een bakeltje. Hebba. Layback Luke, my god. Guns on Demo, dat is de track. En dan denk je, hé, hey, daar is die original weer. Nee hoor, wij houden van knallen. Daarom plaat met extra veel bliepjes. Hier is de domste van Remix. Je hoort erbij, zie je het natuurlijk. Nog twee uur te gaan, tot twaalf uur. Gewoon lekker bliepjes en beukertjes. Gewoon lekker bliepjes, gewoon lekker beukjes, Gewoon lekker goed. En de one and only DJ Dion Sidney. Hij staat hier voor de deur. Laat hem buiten staan. SMS 1, ja. SMS 2, nee. En je kunt ook natuurlijk mailen. Voor de luisterhuis, zie it. Het CFM Zandvoort.